In Montenegro is de noodtoestand uitgeroepen na enorme sneeuwbuien. Zo'n 60.000 mensen in tal van dorpen zijn van de buitenwereld afgesloten. In de hoofdstad Podgorica mogen particulieren hun auto niet meer gebruiken. Ook in het buurland Servië veroorzaakt het winterweer grote problemen. Overheidsinstellingen en staatsbedrijven daar blijven volgende week dicht om stroom te besparen. In Amsterdam zijn vier mensen onwel geworden door koolmonoxide. De brandweer vond in een huis in de wijk Slotervaart een brandende barbecue. Die was aangestoken omdat de kachel het niet meer deed. De houtskool veroorzaakte een hoge concentratie koolmonoxide. De vier zijn met ziekenwagens naar het ziekenhuis gebracht. In de Eredivisie zijn vier wedstrijden gespeeld. De uitslagen AZ Excelsior 2-0, NAC Ajax 0-2, Roda NEC 1-0 en VVV Groningen 2-0. Het weer, wolkenveld en opklaringen, temperaturen vannacht tussen min 5 en min 12... Morgenochtend wat sneeuw in het noorden. Overdag trekt die sneeuw naar het zuidoosten. En vooral in het westen en noorden gaat die over in regen of ijsel. Het wordt dan plus 3 graden tot min 2 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. Als je mata, ai, se eu je te pego Ai, ai, se eu te pego ai, Delícia, delícia Assim você me mata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 De van Zandvoort op 106.9. GFM. Ik ben altijd de schouder.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 ik niet de modder, maar de klei was. Ik niet de vet maar juist de sprei was. Ik niet de man, maar juist de tij was. Ik, Ik de niet de kassa, die... maar de rij was. Ik niet de raggoen, maar de pastij was. Ik niet zo zot, maar gastvrij was. Ik niet het kind, maar de vochtij was. Ik niet zo stoer, maar een zacht ei was. Ik, Ik niet de plank, maar juist de strijd was. Ik niet zo super. Niet de knuffel, maar het konijn was. Ik niet de kus, maar de karijn was. Ik niet alleen maar allebei was. Ik niet zo ver, maar juist dit bij was. En dat ik dan Jim en idols was. Ik dan die dikke get way to down they would immediately go out one swallow don't make a song but tomorrow has to stop oh. only with mellow while you've up the slide through. don't let nothing ride you have one swallow don't make a song